Middernacht het begin van donderdag 23 juni. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod op onverdoofde ritueelslachten. Maar een uitzondering is mogelijk als voorstanders kunnen aantonen... dat hun methode geen extra dierenleed veroorzaakt. Dat is de uitkomst van overleg tussen VVD, PVDA, GroenLinks en D66. De Kamer praat sinds negen uur vanavond over het voorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden. Orthodoxe joden en moslims hebben al teleurgesteld gereageerd op het compromis. Zo zegt een moslimvertegenwoordiger er niets mee te kunnen, omdat niet te bewijzen is dat een dier niet leidt. Een minderheid van CDA en de kleine christelijke partijen is tegen het voorgestelde verbod. Zij vinden dat rituele slacht gewoon mogelijk moet blijven. Het wetenschappelijk instituut voor het CDA is tegen het kabinetsplan om het persoonsgebonden budget goeddeels af te schaffen. Dat heeft plaatsvervangend directeur van Asselt van het instituut gezegd in Nieuwsuur. De CDA-denktank wil wel strengere eisen stellen aan het PGB. Zo zou het betalen van verzorgende familieleden moeten worden afgebouwd. De nadruk zou moeten komen te liggen op professionele zorg. CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil dat 90 van de mensen die nu nog een pgb hebben, worden geholpen door een zorgverzekeraar. Maar het wetenschappelijk instituut van haar eigen partij is bang dat zorgverzekeraars niet berekend zijn op die taak. Robin Haasten heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van Wimbledon gehaald. De Hagenaar versloeg de Spanjaard Fernando Verdasco in vier sets, 6 6 4 sets, 6-3, 6-4, 4-6 en 6-2. Volgende tegenstander van Hazen is de als tiende geplaatste Amerikaan Marley Fish. Die was vorige maand op Roland Garros nog te sterk voor Hazen. Het weer later vannacht aan de kust, kans op een enkele bui. Minima vannacht rond 11 graden. Overdag in het hele land buien, in het binnenland met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank ook Welkom bij het Huis van de Maan. Ik heb een, uh, een scheidend verkeersofficier van justitie uh, te gast. Koos P. Uh, en dat heeft niks met handhaving te maken. Je Schei de een verkeersscheidingstelsel, maar het scheiden is gewoon stoppen met ja, werken. Ja, ik ben... Althans uh, stoppen ja. als officier. Ik word 65 jaar dit jaar en uh, ja, we hebben we 45 jaar bij de overheid gewerkt. Dus uh, dan is het wel mooi om uh, te stoppen. Naar 45 jaar is mooi, ja, ja, ja, ja, maar niet vervroegd. Uh, was... Nee, nee, ik, uh, nou, je toch, of u wilde niet? Ik ik, uh, ik maak van de zomer eigenlijk verlof op twee maanden en dan ga ik één maand met fut. Dat is ooit is er een motie Vendrik geweest in de Tweede Kamer. En daardoor komt het mensen die voor 1950 geboren zijn, die moeten met 64 jaar en 11 maanden opstappen en niet met 65. Want dan heb je meer pensioen na je 65 Dus ik ga één maand met fut. Maar wat maakt die ene maand dan? Dat ja. is in die motie zo bepaald? Dat is, ja, dat is, dat is een gevolg van die motie. Maar als je kijkt naar wat je, wat je uiteindelijk in je loonzakje krijgt... na je 65e, is het wel verstandig om je aan die regel te houden. Okay. Oh, want als, als u <laughs> als als die maand doorwerkt, dan krijgt u echt Ja, je krijgt gewoon minder. Ja. Je ziet ook wel dat het burgemeesters zijn. Die gaan wat eerder weg. En rechters die normaal tot 70 zitten... die, die gaan wat, uh, soms wat eerder weg. Dus ja, het is een hele aparte regeling... maar het geldt maar uh, voor mensen tot 1950, zeg maar. Coach P is mijn gast uh, in Casaluna dit uur. Trouwens ook het volgende uur, want dat is wel heel bijzonder en aardig. U blijft ook zitten, dus ja. we gaan ook een tweede uur praten met u. De luisteraars, als u wakker bent... dan uh, kunt u ook met Coach P praten, vragen stellen of andere dingen. Um, maar we beginnen met het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht... Hoi Frank, jouw gast Koos uh, Spee, die had zich al zijn hele leven bezig met verkeersveiligheid. En wat ik nou van hem wil weten is uh, zijn eigen rijgedrag. Is dat in de afgelopen 45 jaar erg veranderd? En waar ligt dat dan aan? En oh ja, vergeet je niet te vragen of hij zelf wel eens uh, te hard rijdt. Ik jullie een goed gesprek samen. Elke nou, wel spannend, gisteravond in de doen. Is uw rijgedrag veranderd in de afgelopen 45 jaar? Nou, ik heb wel... Uh... Nee, ik, ik denk dat het niet zoveel veranderd is. Ik heb wel regelmatig eh, cursussen gevolgd, weer andere examens gedaan. En dan zie je wel elke keer dat, je, dat het wel heel goed is... om ze nu dan wat herhalingslessen te hebben. Omdat er eh, dingetjes inslijpen die je dan toch... Ja, of vroeger verkeerd geleerd hebt of die je verkeerd eh, aangeleerd hebt. Ik heb in, in de loop van mijn carrière als, als verkeersocier... Heb ik uh, mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Een vrachtwagen met aanhanger. Ik heb mijn busrijbewijs gehaald. Omdat ik toch wel vaak dat soort zaken op de zitting had. Uh, waar, waarbij ik het prettig vond. Als je ook weet hoe zo'n... Uh, Motorrijbewijs ik in de tijd uh, Nee, nou, die hebben ik al bij de politie gehaald. Dus, oh, dat zat dat had ik al uh, toen twintig was. Maar... Um, dus ik heb elke keer wel weer wat lessen gehad. En ook uh, soms had ik de gewoonte om de rechter te vragen... om een verdachte die zich misdragen had... een speciale rijtraining op te leggen. Maar dan ging ik eerst zelf die rijtraining doen... om eens te kijken van uh, hoe is dat nou en wat, wat houdt het in? En dan leer je elke keer weer van die kleine dingetjes. Uh, vandaar dat ik ook een grote voorstander ben van uh, de APK voor de automobilist, zoals ik dat noem. En dat is dat iedereen één keer in de vijf jaar wat, uh, wat praktijklessen uh, krijgt. En een paar theorielessen om er even bij te spijkeren. Ja, voorlopig is het niet zover. Uh, de politiek wil er niet aan. Nee. Um, u gaat weliswaar met pensioen omdat u uh, bijna 65 bent, maar u gaat vervolgens door als ZZP'er. U heeft een website, die is er nog niet, maar die gaat wel de lucht in. En die heet verkeerdebaas.nl. Ja. Ik moest er hard om lachen, u waarschijnlijk ook. Uh, want verkeerde baas kan je op twee manieren leren. Ja. Uh, lees er namelijk het verkeerde baas of u heeft 45 jaar lang de verkeerde baas gehad. Was dat zo? Nee hoor, nee, ik heb aan de overheid een goede baas gehad. Uh, maar het is wel een beetje een woordspeling. En het voordeel ervan is, als je de naam een keer noemt... Dan gaan mensen er even over nadenken en ze vergeten hem niet meer. Dus het is, het is, hij, hij ligt vaak goed in het gehoor. Uh, ja, en waarom doe ik dat? Ik, ik, heb, ik ben in 2009, begin 2009, ben ik acht weken in Suriname geweest. Uh, ook voor het werk. Uh, geprobeerd daar uh, ook wat aan de verkeersveiligheid te doen. Links rijden trouwens, hè, daar. Ja, ja, dus het Engelse, Engelse systeem. ja. Ik heb daar niet zelf gereden. Ik werd gereden daardoor een politieman. Maar. Toen heb ik wel gemerkt dat ik eigenlijk toch in die 15 jaar dat ik uh, me alleen maar met verkeer bezighouden binnen het Openbaar Ministerie, toch wel zoveel in het rugzakje had zitten. Dat je toch op een heleboel punten advies kan geven. Zowel een stukje infrastructuur, maar ook hoe gaat het op de zitting, hoe gaat het op straat. En... Ja, en, en, en ook bestuurlijk uh, daar nog wel wat, wat adviezen kunnen geven. Toen dacht ik van: het is al wel zonde als ik dadelijk uh, stop met werken bij het openbaar ministerie. om dan, uh, ja, maar een beetje uh, schat aan schoffelen alleen of een beetje vakantie te vieren. Dus het wordt adviseren? Het wordt adviseren, ja. ja. Ik wil toch even, even kouden op, op die naam als u het erg heel ja. erg vindt. Het u zegt: het is, het is een woordspeling, maar een woordspeling met een serieuze boodschap lijkt me. Ja. Want uh, je kunt het verkeerde baas zijn, ofwel de verkeerde baas. U zegt, nou, de verkeerde baas was het zeker niet. Dus nee. de helft van de woordspeling is, ja. is een flauwe grap. Ja, ja, ja het, het, is, het is ook... Uh, kijk, wat de bedoeling is om het verkeerde baas te zijn. We moeten proberen om... Uh, uh, dat, dat, dat verkeer gewoon in goede banen te leiden. En uh, gemeente, provincie hebben allemaal beleidsdoelstellingen... en meestal is het ook om het aantal slachtoffers te beperken. Nou, je moet het uh, verkeerde baas kunnen zijn om die uh, doelstellingen te bereiken. Maar is, is, is dat verkeerde baas worden... Uh, want dat was inderdaad de tweede waarvan ik dacht... het was interessant om even bij stil te staan. Kan dat überhaupt? Het, het, klinkt, het klinkt een beetje als uh, een puber onder controle houden. Ja... Ja, kan dat überhaupt? Ik denk dat er nog, er is nog veel te verdienen is. Uh, ik denk dat we nog elke keer weer uh, slachtoffers in het verkeer vallen... die niet nodig zijn geweest. En, uh, dat... Want hoeveel vallen er in Nederland jaarlijks? Nou, we zitten nog uh, tussen de zes en de zevenhonderd uh, doden. En, uh, op jaarbasis? Op jaarbasis. En zo'n 18.000 gewonden. En daar hebben we het vaak niet over. Maar er zijn wel mensen die in ziekenhuizen terechtkomen. Dus een groot gedeelte daarvan komt uiteindelijk in een revalidatiecentrum terecht. Of heeft uh, zijn of haar leven lang last van dat, uh, van dat ongeval. En dat leed, dat, dat zie je vaak niet. Omdat uh, ja, als je de krant s ochtends, uh, openslaat, dan staan er dat het drie of vier of vijf doden in een weekend gevallen zijn. Maar hoeveel gewonden zie je vaak niet. En Heel vaak heb ik ook meegemaakt jonge mensen die, uh, die een ernstig ongeluk krijgen en hun leven lang in een invalidewagen zitten. Of uh, ja, in ieder geval niet meer uh, tot werken of andere leuke dingen in staat zijn. Maar sprak u als verkeersofficier dit soort slachtoffers, of bleek, bleek dat uit de stukken? Nee, ik, ik, heb, uh, ik heb heel veel zittingen gedaan ook in de, in de periode dat ik officier was in Utrecht. En ik heb uh, veel ernstige verkeerszaken gedaan. En dan praat je uh, ook met de slachtoffers of met de nabestaanden. Hè? Ja, en dat zijn ook natuurlijk uh, schrijnende verhalen. Ik bedoel, er komt een politieman midden aan de deur thuis... en die komt vertellen dat allebei je dochters uh, in het verkeer zijn omgekomen. En als je dan twee kinderen hebt, is dat wel heel triest. Hoor. En als je die mensen dan later ook spreekt, dan is dat... Ja, en vooral als dat gebeurt is dus op een manier... Hè, het geval waar ik nu over heb, dat was toch een auto die eigenlijk veel en veel te hard reed dan, ja, dat, dat, dat grijp je wel aan. En ik, ik ben niet gewoon een man geweest die uh, nou dacht van... god, dit is een leuk baantje en uh, uh, ik blijf een beetje in het verkeer hangen... want dat uh, heb ik het wat naar mijn zin. Ik heb, ik heb echt uh, ja, van binnenuit een missie. Ik vind dat we moeten proberen met z'n allen dat leed te verzachten... en te voorkomen dat er zoveel slachtoffers in het verkeer vallen. Elk jaar 200 uh, tot 250 is de schatting door drank... En drugs in het verkeer. Uh, toch altijd nog tussen de 100 en de 200 door het te harde rijden. Maar waar, waar, waar zit er precies? De drijfveer van Koospee? U zegt, ik heb een missie. Maar waar, waar zit hem dat precies in? Nou, ik denk dat dat toch ontstaan is in de, in de, in de periode dat ik uh, toch dit soort zaken op de zitting deed. en met, met uh, de nabestaanden of met de slachtoffers uh, gesprekken had. En, en dan zie je elke keer wat het leidt. Kijk, we, we, we kunnen allemaal ziek worden. En dan, ja, dan heb je op een gegeven moment een, een periode dat je ja, of beter wordt of niet beter wordt. Maar het plotseling hè, van, van uh, je gaat de deur uit uh, vrolijk en je zegt dag. En een uur later staat er een diener aan de deur om te vertellen dat je kind nooit meer thuis komt. Dat is iets wat je niemand toewenst. Uh, ik, ik heb natuurlijk heel veel uh, in, mijn, in mijn leven meegemaakt... dat uh, mensen uit de ASP doet alleen maar om een beetje uh, te handhaven... en wilden wilde scoren en dan moet uh, geld in het laadje komen. Het is allemaal voor de, voor de kassa. Uh, mensen die, die uh, het meegemaakt hebben dat er een, een kind of een familielid... of een man of een vrouw in het verkeer is omgekomen... Uh, die hoor je zo niet praten. Wat, wat, wat... Is, is de relatie tussen, tussen uh, ernst van, van, van uh, aanrijdingen en, en slachtoffers... en de ernst van verwondingen en snelheid... zit daar een lineaire relatie tussen? betekent heel hard rijden, heel, heel zware verwondingen per definitie? Ja, in, uh, de, de schattingen zijn van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... dat tussen de 30 en de 35 procent van de aanrijdingen als oorzaak snelheid hebben. Maar het is altijd zo... Dat, uh, en dat is dat de snelheid uiteindelijk de ernst van het letsel bepaalt. Dus ook al is het een inhaalfout... of al is het een niet-vooraangegeven... de snelheid waarmee iets gebeurt bepaalt de ernst van het letsel. Als een, een auto een fietser aanrijdt met 20 kilometer... dan heb je kans dat die fietser dat nog redelijk overleeft. Maar rijdt die auto 60 kilometer en die heeft een confrontatie met die fietser... dan overleeft die fietser het waarschijnlijk niet. Althans is 85 zeker. Dus is het van belang uh, om die snelheid te handhaven. Om als, er, als het goed werkt in, in de ideale wereld... is de, sne de maximale snelheid aangepast aan de veiligheid. Ja, aan de situatie. Ja, kijk, wat, wat, wat ik natuurlijk altijd wel geprobeerd heb, is om in gesprek met gemeente en provincie te komen. om te zeggen: van nou die infrastructuur die moet ook goed aangepast worden. Hè, want handhaving moet sluitstuk zijn. Je moet niet alleen maar uh, handhaven. Je moet ook proberen die infrastructuur op orde te brengen. Zoals je, dat je in, in een woonwijk rijdt en dat je eigenlijk automatisch snelheid gaat rijden die daar gewenst wordt. Als je een lange rechtstand hebt, die, die op, op een derde rijstrook van een snelweg lijkt, en er staat een bord 30 kilometer, dan werkt dat natuurlijk niet. Maar wat, wat even, even een zijstapje hoor. Dit, dit, ja. dit, is, dit is het grote verhaal, maar ook even het klein. Wat ik heel vaak, wat, nee, niet heel vaak, maar wat ik af en toe zie, en wat ik heel vervelend vind, is borden langs de kant van de weg die een aannemer heeft laten staan. Je rijdt op een stuk snelweg en opeens staan de borden van 70. Omdat er blijkbaar een afritje dichtgetimmerd moest worden en dat is niet ja. gebeurd. En die borden laten ze slingeren. Die borden ja. blijven staan. Daar houdt geen mensen aan. Maar dat, dat zorgt ook wel voor inflatie van die moraal. Als je in Duitsland kijkt, dan, dan wordt eindeloos hard gereden... op grote stukken snelweg. Maar als die snelheid omlaag moet, dan houden ze zich eraan. Ja, ik, ik vind dat... Dat zijn toch verhaaltjes. Want het eindeloos uh, hard kunnen rijden in Duitsland... Toevallig heb ik dit weekend ook weer zitten twitteren. Ik, ik kom net uit de Zura vandaan. Via Freiburg naar Koblenz en naar Keulen gereden. En er zijn maar hele kleine stukken in Duitsland... waar je nog hard kan rijden. Het is allemaal 130. Okay, maar het, het ging mij 100. vooral om die aannemers die borden laten slingen. Dat ja, maar dat, ik denk niet dat dat uh, dagelijkse kost is. Er staan wel vaak borden bij uh, uh, wegwerkzaamheden... terwijl er niet gewerkt wordt. Maar dat ja. omdat de weg vaak smaller is... of omdat er geen vluchtstroken zijn, dan staan die borden terecht. Maar als er s'nachts wat is gebeurd... of er heeft overdag een tractor een kant gemaaid... en er is een bord blijven staan... Uh, ja dan uh, zou dat in theorie gelden. Maar ik bel dan even de politie op en zeg... er staat hier een bord en dat staat volgens okay. mij niet terecht. Het is een Even het grote verhaal weer... Um... Zijn, zijn er karakterologisch bepaalde type automobilisten te onderscheiden? Nou, ik waag me daar over het algemeen niet aan. Uh, kijk, de, de, we zijn natuurlijk verhalen dat, dat de rijders van het ene merk wat harde scheuren van het andere merk. Man en paard, uh, wie, wie scheurt het hardst? Ja, natuurlijk de Ferrari is in zomer, maar, maar even in, in het betaalbare genre? Ja, de, de, over het algemeen zegt men. Uh, maar ik, ik, ik heb daar echt geen bewijs voor dat. Uh, ja, mensen die, die met een, een BMW rijden iets harder rijden... als mensen die met een, een, een Mercedes rijden. Gepimpte autootjes. <laughs> Zet u? Gepimpte autootjes. Ja, maar die maken vaak wel herrie. Maar of ze altijd zo vreselijk hard rijden... dat is natuurlijk ook maar, uh, maar de vraag. Uh, maar wat we, wat we wel zien als je, als je dan praat over een, een categorie... die uh, risico met zich meebrengt... is dat wel de, de groep van 18 tot 24. Jong, beginnende rijden Ja, die, die, hebben, die overschatten zichzelf vaak. Die denken heel snel dat ze een behoorlijk stuk ervaring hebben. En dan zie je ze zonder gordel... met de binnenkant van de pols... Uh, uh, en het petje achter ze voren... met, uh, met 50, 60 kilometer door een woonwijk scheuren, uh, met een forse kachelpijp U heeft ongetwijfeld dit, dit filmpje gezien op internet. Filmpjes doen het slecht op radio. We laten even wat geluid horen. Yeah. Wat we te zien krijgen, u kent het ongetwijfeld. Dumpert had het op zijn site staan. Geen stijl ook. Uh, een, een, een waarschijnlijk jonge man uh, die even in het gezicht gefilmd wordt... zit in een auto en gaat over de N205. Ik geloof dat het ergens in Leidschendam in die hoek is. Ongelooflijk te keer en dat klinkt dan in ieder geval zo. Ja, de, de, ondertiteling bij, de ondertiteling is dat hij uh, 308 km per uur haalt. Dat zie je op de teller. Ja. Heeft u dat gezien, dat filmpje? Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb er het weekend wel uh, nodige uh, tweets over gezien. Uh, ik heb er niet uh, naar gezocht op, uh, op internet. Belandt dat uh, niet onmiddellijk op je bureau, zo'n uh, zo zo filmpje? Nee, nee. Nee, het ge gebeurt ook regelmatig dat er op gezet wordt. Maar um, om iemand te vervolgen hebben wij tijd en plaats nodig. En dat is niet altijd. Uh, je, je, moet dus, je moet dus de auto hebben. Je moet weten wie er achter het stuur zat. Maar dan moet je volgens ook nog tijd en plaats hebben. Uh, kijk, je kan niet bij de rechter aankomen en zeggen: hier heb ik een leuk filmpje van. Wil het maar veroordelen. Uh, maar even, even, wat je ziet is de automobilist in het, in het gezicht gefilmd. Ja. Zijn naam circuleert op internet, dus ja. dat, dat kan geen probleem zijn. Uh, vervolgens zie je de camera dan naar de weg zwenken... die herkenbaar in beeld is. Dat ja. lijkt me de plaats waar het gebeurd is. Ja. In ieder geval Daar zie je ook wel dat hij het hard rijdt. Dan wordt er een knip gemaakt in het filmpje. Ja. Dan wordt het wat lastiger, want dan veronderstel je... dat dezelfde er rijdt, maar dat zie je in ieder geval niet meer. Nee. Maar zie je wel zichtbaar en herkenbaar de weg. Ook die is inmiddels, dat ja. is de N N305 of 205, zei ja. ik net... En daar rijdt hij bijna 310 km per uur. Ja, maar kijk, als, als, als iemand een bekeuring krijgt voor de snelheid. dan vragen ze altijd: van met wat voor apparatuur is dat gebeurd? Heeft u er een foto van? Dan was de apparatuur geëikt en is je op tijd gekeurd. Ik heb hier helemaal niks. Alleen maar een, een teller die waarschijnlijk op 308 staat. Dus je, je moet toch, als je bij een rechter gaat met zoiets, want dan praat je toch wel over uh, ontzegging van de rijbevoegdheid en uh, inbeslag nemen van de auto. Dan moet je wel met een stukje bewijs aan komen. Als, als, een, als een politieagent dit geconstateerd zou hebben, wat zou er dan gebeuren? Als, als hij, wat als er straf kost, zijn? ja, dan, dan wordt de auto in beslag genomen, en het rijbewijs wordt ingenomen. Ten maar ingevorderd. Ook een staf, een, een onvoorwaardelijke staf wellicht zelfs. Ja, ik denk dat dit uh, niet met een uh, voorwaardelijke straf... Ik vind ook dat jongens die dit soort grappen uithalen... die moeten een wandelkaart hebben. Die moet je echt achter het stuur van die auto vandaan halen. Maar wat doet dat met het rechtsgevoel dat zo'n jongen... die dus echt iets heel gevaarlijks doet... want je ziet het als een kanon auto's inhaalt. Over, overigens wel met uh, daglicht. Ja. Wat doet dat met het rechtsgevoel? Het feit dat zo iemand niet vervolgd wordt. Denk ja, ze. maar... Kijk... Wat doet het met het rechtsgevoel dat heel veel mensen de rood rijden? dat er toevallig ook net geen politieauto in de buurt is? Ja, maar dit is zichtbaar. Heel Nederland volgt dit. Heel Nederland ja, maar denkt, wat het is het voor een debuut? Je uh, zal er maar oversteken. Het is niet door een politieman gefilmd. Er was dan niemand in de buurt die die overtreding op dat moment constateerde. En ik kan u verklappen, deze gasten komen vanzelf aan de beurt. Ik bedoel, hij doet het nu voor het filmpje, maar morgen rijdt hij zo naar zijn werk... En dan misschien niet zo hard, maar dit soort jongens die komen we zelf aan de beurt. Dus daar er... maar mis heeft, u heeft er een levenswerk van gemaakt om dit soort manloten aan te pakken. Nu ja. wordt het bijna op een presenteerblaadje uh, aangegeven. Ja, uh, uh, uh, hij, hij laat zich filmen. Is het heel hij Zit, zit grinnekend achter het stuur. Ja, um, en er gebeurt niks. Ja, nee. hij is uitgenodigd voor een gesprek op het bureau en er zal ongetwijfeld het een en ander pittig gezegd zijn. Ja. Um, maar blijkbaar is het juridisch niet aanpakbaar. Nee, maar we wij hebben bewijs nodig. Maar ik. Ik ga u verklappen dat het echt wel goed komt met deze knaap. Die komt echt aan de beurt. En hoe dat precies allemaal gebeurt. Niet voor dit filmpje, maar die komt aan de beurt. Maar omdat hij waarschijnlijk toch nog wel met dit gedrag een keer door de mand gaat vallen, bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat zit er nog meer in de geestschapskist dan? Ja, we hebben toch onopvallende videoauto's in dit land? Dus het kan zijn dat er binnenkort iemand is wat extra op dit kenteken. Ja, had, dat het zou weer. best kunnen. Dat, die, uh, dat we hem eens een keer thuis brengen of van zijn werk halen. Of... Dat zou natuurlijk best kunnen. Ja. ja. Want u vindt dit ook lastig? Ja, ik bedoel, want, want dit is zo oud in die open. Ja. Dit is zo openbaar dat iemand er trots op is. Kijk mij uh, de, de gek uithangen. Kijk maar, ik durf. Ik tart ze. We hebben dat in het verleden geprobeerd. Ik heb, dit, dit is natuurlijk niet dit nieuw. Dit gebeurde drie, vier jaar geleden. Had dit is wat filmpjes op internet gezet. En we schatten het misschien geen 308, maar 210 of zo. En we hebben dat diverse malen bekeken. Van alle kanten of we er iets mee konden doen. Maar je zit gewoon met de bewijsproblematiek. Maar iemand die uh, zeg maar, zich zo misdraagt... En daar komen ook vaak nog klachten over uit de buurt. En daar hebben we onopvallende auto's voor... die zo iemand gewoon eens een keer kunnen volgen... om eens te kijken of, die, of dat nou toevallig uh, een keer was... of dat hij zo dagelijks rijdt. Dus ik zeg, dit soort mensen komen altijd een keer aan de beurt. Hoeveel flitspalen hebben we in Nederland? Ik geloof uh, iets uh, tussen de 700 en de achthonderd. Maar we zitten in een in fase dat... Uh, de analoge flitspalen vervangen worden door de digitale. Hoera, die raken nooit op. Uh, ja, die kunnen 24 uur per dag uh, kunnen die draaien. Ja. De analoge raakt raak het filmpje van vol. Dat moet gewisseld worden. Uh, maar bij de, analoge flit, of bij de digitale is het, uh, is het gewoon uh, ja, uh, uh, tijdrovend om dat, uh, um die camera eruit te halen. En, en we hebben daar een, een telefoonverbinding. Of tenminste in ieder geval een, een, een vaste verbinding. Dus die hoef je er ook niet meer uit te halen. En dan rolt het gewoon online naar. Ja. Waar gaat het naartoe eigenlijk? Ja, het gaat uh, het gaat naar de politie. Via de politie gaat naar het CIB. Hè? En daar worden ja. uiteindelijk aan het bekeuringen. Worden maar dat daar... betekent dat ook dus de de Flitspalen langs de snelwegen die gaan naar daar de dichtstbijzijnde regiokorps. Um, ja, de de regiokorpsen die uh, de, nee de langs snelwegen is het kaalpijden, hè? Dat is de, het OVG Net is uh, korpslandelijke politiedienst. Ja, ja. Wat is het nut van flitspalen? Ja, het, het nut van flitspalen is dus dat, uh, dat mensen zich... Uh, althans, dat was de bedoeling dat mensen zich aan de snelheid gaan houden. Uh, maar er kwam vorige week wat naar buiten dat het uh, niet altijd gebeurt. Uh, tegelijkertijd kwam eigenlijk in die week naar buiten dat in Vlaanderen... waar ook flitspalen staan, dat het daar wel behoorlijk wat uh, doden en gewonden uh, heeft gescheeld. En uh, kijk... De, het ging hier over wat flitspalen langs het, het hoofdwegennet... Hè, waar Rijkswaterstaat over had. Wacht even heel specifiek. Vorige week uh, stond in een artikel in Trouw, uh, die hadden via een, een, een lek, mag je wel zeggen, een medewerker, hadden ze uh, de hand te leggen op een onderzoek van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft de, de, de detectielussen, uh, de gegevens daarvan geanalyseerd en kwam tot de conclusie, althans in het onderzoek namens Rijkswaterstaat, kwamen ze tot de conclusie dat uh, mensen voor een flitspaal enorm op de rem gaan ja. en echt. echt Behoorlijk de snelheid, de gemiddelde snelheid, zakt enorm. Mm. Flitspaal passeren en vervolgens weer gas geven. Ja. Conclusie: leuk, maar het helpt niet. Nee. Ja, ik heb begrepen dat uh, staatssecretaris Steven dat gisteren teg tegengesproken heeft. En die zei: dat het gaat maar om een paar procent, één of een paar procent. Uh, wat, uh, maar kijk, het is natuurlijk wel logisch dat als een fitspaal ergens lang staat. En flitspalen staan ook nog in veel navigatiesystemen. Dat zat gewoon in de Omdat het geen uh, radedetectie is, maar gewoon een vast punt waar die flitspaal staat, dan is het logisch dat op mensen die regelmatig die route rijden, op een gegeven moment weten dat die flitspaal staat. Daarvoor en die techniek is helaas nog niet klaar, maar ben ik in uh, 2007 al begonnen met een proef op de Zeelandbrug om twee flitspalen aan elkaar te knopen. En dan kan je, als je twee flitspalen aan elkaar knoopt, dan krijg je tussen de flitspalen een trajectcontrole. Dan kan je vandaag schakelen dat hij op een puntmeting staat. Dus dan is het, als je er langs rijdt, dan maakt hij een foto. En de volgende keer rekent hij uit hoe lang je die afstand tussen die twee flitspalen hebt gedaan. En als je het dan te hard hebt, krijg je een voor die tussenafstand. Ja. Nou, dat is een techniek die in de toekomst Want, uh, toegepast even, even wordt. Dan, dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit dat je in het stukje daartussen even heel erg afgeremd hebt en weer opgetrokken hebt. Nee, nee. Nee, dan zal je dus over die hele weg... en Kijk, dat, dat is de bedoeling. Maar dat... dat is ook eerlijker, toch? Trajectcontrole is eerlijker. Want dan heb je bewust hard gereden als je ja. langdurig boven je grens zit. Ja, maar kijk, mensen die, die hard rijden en bij de, bij de paal afremmen en vervolgens hard rijden, nee, hebben ook tuurlijk. langdurig te hard gereden. Tuurlijk. Maar, maar, maar ter... wat ik heel lastig, persoonlijk heel lastig vind... Ik heb, ik heb ik nu gelukkig zo'n ding met een cruisecontrol. Dus het is afgelopen. Maar ik heb in, in het verleden, en zeker in mijn tijd bij het journaal bakken met bekeuringen gekregen... maar dan van die hele kleine lullige bekeuringjes. Dus drie kilometer, vier kilometer te hard. Ja, maar wat vindt u dan niet lullig meer? Nou, ik vind... Op, het moment dat, ik, op dat moment heb ik niet bewust hard gereden. Er zijn situaties geweest... op een enkele uitzondering na... dat ik niet hm. bewust het gast intrapte... omdat ik dacht, nee. van, ik krijg allemaal maar een ja. ja. En ik vind het ik vind voor mezelf... als automobilist, en ik zit veel op de weg... vind ik het een groot verschil of ik bewust hard rijd... en dan het risico neem dat ik een bekeuring krijg. Ja. En dan moet ik een grote jongen zijn. Uh, oh ja. Of dat ik eigenlijk helemaal niet te hard te rijden... maar toevallig uit de zuiging van een vrachtwagen net langs de flitspaal rijden... of toevallig een heuveltje af, of iets stomzinnigs eigenlijk. Ja, maar ik heb wel eens uitgekregen wat de pakkans is. Hè. En die pakkans is, als je ziet hoe vaak mensen wat te hard rijden... is die pakkans helemaal niet zo geweldig groot. Dus als je ziet in bekeuringen... dan rij je niet toevallig een keer te hard, dan rij je regelmatig te hard. En hij staat niet op twee of drie kilometer... De teller staat op 57 kilometer en dan wordt er 3 afgetrokken en dan krijg je voor die 4 een bekeuring. En boven de 100 staat hij zelfs op 108 en 128 en dan wordt er 4 afgetrokken en dan krijg je bij 4 eh, kilometer. Ook oh, nou, even, even, als, je, als je 100 mag rijden, wat, wat, wat, wat, wat heb ik op mijn teller staan op het moment dat ik de eerste bekeuring kan verwachten? Over het algemeen zal er 110 op staan omdat tellers altijd ietsjes naar boven afwijken. En uh, je wordt pas geflitst bij 108 kilometer. 108 echte kilometers. Nou, en dan wordt er 4 uh, kilometer afgetrokken. Staat ook op de girokaart. Ja. Na aftrek van uh, ja. de, de marge, zogezegd. En dan krijg je voor 4 kilometer een bekeuring. Maar... Kijk, als je zegt van ja, maar daar vind ik nog de kinderachter. Wat moeten we dan? Moeten we 110 of 115 neerzetten? Nou, dan kunnen we bij het. Nee, nee, nee ik, ik gebruik het woord kinderachter niet. Ik vind dat, dat, dat heel lastig om te verteren. Omdat ik dan echt denk van, oh goed. Ik heb op zo'n moment dan niet bewust hard gereden... en niet de intentie gehad om daar te rijden. dat je met 130 gaat rijden, terwijl je 100 mag... Ja. Moet je grote jongen zijn, vind ik. Dan, ja, maar kijk, als ik, ik, ik, ik erger me daar vaak aan, aan de 100 kilometer vakken. Uh, dan rij ik uh, soms ook al met de kramp in mijn tenen, want ja, het is 100. Dan rij ik uh, 100 kilometer of 102 misschien. En dan uh, komen ze me links allemaal voorbij. En dan kijken ze nog vrouw van, uh, goh, bij jij een sukkel? Zeg dat je 100 rijdt. Maar als ze dan vervolgens een bekeuring krijgen van die 8 kilometer... Ja, dan moet je ook niet zeuren. Ja. Dat, dat risico heb je dan wel bewust genomen. Trajectcontrole is eerlijker. Uh, um, uh, er is een tijd geweest dat er opeens de A2, voordat die verbouwd werd overigens... trajectcontrole had. Er is heel veel publiciteit over geweest. Jaren geleden heb ik het over. Ja. Heel veel publiciteit over geweest. En volgens. werd het heel stilletjes erop gerold. Want toen werkte het niet. Wat was er aan de hand? Nee, ik heb zelf die eerste trajectcontrole op de A2 uh, Daar heb ik toen, uh, ja tenminste met, uh, met de medewerking van de mensen, heb ik ervoor gezorgd. En ik heb ook toen. Uh, dat juridisch afgekaart. Ik heb zelf de zitting gedaan bij de kantonrechter. En zelf ook de zitting gedaan bij de Meervoudige Kamer. En uiteindelijk is de zaak doorgaan naar de Hoge Raad, omdat tot dan toe hadden we het altijd over dat iemand op een bepaald punt de maximumsnelheid overschreden. En als je een gemiddelde snelheid hebt, dan, uh, dan ga je bekeuren voor uh, zeg maar uh, iemand rijdt 136 in plaats van 120. Maar dan moet je uh, je, je hebt het dan over de gemiddelde snelheid, dus je kan niet ja. zeggen wat, wat de maximumsnelheid was die die gereden heeft. En uh, toen was eigenlijk de vraag, omdat niet in de wet staat... Uh, de gemiddelde snelheid, hoe dat nou was. Want er zegt iemand, die kwam voor en die zei ook van... ja, maar ik rijd 140... Nou, het lukt de gemiddelde Nederlander niet als je van 120 naar 140 gaat om 136 over te slaan. Dus als je daar gemiddeld op komt, dat was eigenlijk het juridische getouwtrek, dan moet dat kunnen. En er kwam ook toen geen diende aan te pas. De apparatuur werd vastgesteld. En, nou, dat waren wat juridische dingen. Uh, dat hebben we bij de kantonrechter en bij de rechtbank en uiteindelijk is het ook bij de Hoge Raad goedgekeurd. Dus toen is dat systeem gaan werk op de A2, was de eerste trajectcontrole. Um, en de, toen later, ja, toen was dat systeem verouderd en is dat daar weer weggehaald. En we zijn natuurlijk allerlei verbouwingen geweest. En dat hebben we vaker. Dan heb je ergens een goed werken trajectcontrolesysteem En dan gaat Rijkswaterstaat, die gaat de weg helemaal veranderen. Ja, ja dan okay. moet je het spul weer weghalen natuurlijk. Even nog over dat, dat artikel uit Trouw, waar we het net over hadden. Um, dat onderzoek, u heeft het ook uit de krant gelezen... u kent het helemaal niet overigens, dat onderzoek? Nou, kijk, ik, ik, uh, ik ben in tweed, eind 2008 ben ik bij het bureau verkeershandhaving uh, weggegaan. Uh, het bureau verkeershandhaving, dat, uh, uh, dat werd een onderdeel van het Parket. Dat was een reorganisatie. En toen is er een ander op mij toe gekomen. Ik ben wel Verkeersofficier gebleven. En... Uh, ik ben ook nog raadsadviseur van het College van Procureur-Generaals geworden. Dus ik heb me de afgelopen jaren met wat grotere projecten bezig gehouden. Maar niet meer met uh, de aanschaf en de plaatsing van die uh, van de flitspalen. Uh, ik word er nog wel steeds op aangekeken op alle flitspalen in Nederland. Ja, mensen denken nog altijd dat, uh, dat ik die flitspalen zelf neerzet... dat ik de bekeuringen ook bij ze persoonlijk in de bus kom doen. Maar ik zeg altijd, het ligt gewoon in je grote teen. Want die uh, zat er ver naar beneden op het moment dat je te hard reed. Maar, ja. maar, uh, ik heb dus de afgelopen uh, twee jaar heb ik, uh, uh, niet bijgehouden... waar staan de flitspalen precies en uh, welke werken er en welke werken niet. Uh, maar ik weet wel dat toen ik nog hoofd van dat bureau was, dat we regelmatig onderzoek hadden en dat ook wij keken naar de snelheden die gemeten werden op het hoofdwegen. En wat bleek daaruit dan? Nou, dat over het algemeen, dat als ergens, uh, de, als je een, een uh, controlesituatie krijgt waarop flitspalen staan, dat over het algemeen de gemiddelde snelheid op die weg wel naar beneden gaat. Maar het is toch wel een wonderbaarlijk fenomeen, want dit, dit, dit, dit veroorzaakt nu een golfje, ook omdat het er door het ministerie, neem ik aan, besloten is om dit niet aan de openbaarheid prijs te geven. Om het geheim te houden, dus. Uh, de, u bedoelt hier die, uh, dat het niet werkt? Ja. Ja, nou, ik ben daar nog helemaal niet zo zeker van. Hoor. Want, even even of, om het verhaal te volmaken. Uh, Rijkswaterstaat, dus een dus medewerker, heeft uh, uh, dit, deze gegeven aan uh, trouw doorgegeven. Rijkswaterstaat schijnt nog overwogen te hebben om, om naar de rechter te stappen. om het uh, als diefstal uh, uh, en. en uh, om het juridisch aan te pakken, ja. niveau, om publicatie te voorkomen op die manier. Dus daar zit blijkbaar veel druk op om daar niet open over te zijn. En dan, dan is het natuurlijk vervolgens inderdaad de vraag van, wat klopt er nou van? Nou, ik, ik hoor u zeggen, het staatssecretaris zegt, het is maar zeer de vraag of klopt. Voor mij als nieuwsconsument en als burger van dit land vraag ik me vooral... af: waarom, wat staat erin, waarom is het geheim gehouden en eh, waarom mocht ik het niet weten? Ja, wat mij betreft hoef je niet stiekem over te doen. Er zijn eh, onderzoeken dat het ook eh, wel werkt. Ik, ik, ik noemde net al Vlaanderen. Maar ik, ik vind dat in Nederland... Is, natuurlijk staan er zo langzamerhand flitspalen langs het hoofdwegennet die te bekend zijn. En mensen houden zich daarin. Uh, kijk, en we hebben daar ook nooit stiekem over gedaan. Als je, al, kijk maar eens bij de trajectcontrole op de A20 in Rotterdam. Daar, wordt, daar rijdt iedereen 78 of 79. Daar rijdt niemand bijna te hard. En het aantal overtreders bij die trajectcontrolesystemen is beneden de 1%. Waarom? Er staan grote borden. U nadert een stuk wat trajectcontrole. Er, staan, uh, hoe heet het, uh, uh, er hangen 80 kilometer borden boven de weg. Mensen houden zich eraan. En de bedoeling is ook dat bij die flitspalen niet te hard gereden wordt. Alleen, het systeem werkt niet goed... Als je daarvoor te hard rijdt en daarna weer te hard rijdt. Maar wat rijden. betekent dat dan? Dat, dat de weg om te bewandelen zeg maar, vanuit de, de handhavingskant, hè, de, de, de kant waar u nog steeds werkt, is om Nederland uiteindelijk, althans het hoofdwegennet... één groot trek controlesysteem te maken? Nou, ik denk niet dat, dat, dat je dat overal hoeft te doen. Kijk, wat wij wel hopen is, als je op een aantal plaatsen controleert, dat mensen dan een soort grondhouding krijgen. Van je moet je gewoon aan die snelheid houden. Uh, maar ik zeg altijd, uh, het. het het is mij nooit gegaan om het aantal bekeuringen. Het wordt me wel vaak verwijten, alleen maar bonnenmachine. Uh, maar het gaat mij niet om het aantal bekeuringen. Het gaat erom dat de grondhouding wordt je aan de snelheid houdt. En waar hebben we hebben dat in het verleden mee gedaan. We hebben dat gedaan met trajectcontrolesystemen, met flitspalen, met laserkunst, met uh, videoauto's uh, en, en radarauto's. Uh, dus je. Je hebt mensen die zijn zo gespinst op uh, of er ergens trajectcontrole is, of dat er een paal staat en je zit in de spiegel te kijken ja. en wat ik En op een gegeven moment is je niet in de gaten uh, dat er een motorrijder al achter hun rijdt. En dat hij constateert dat iemand te hard rijdt. Dus het gaat ook vaak om de, de subjectieve pakkers. Het gevoel moet je hebben nou, dat je, de bekeuring je een bekeuring kan krijgen. Één subjectief ding erin gooien. Waar, waar, waar wat ik ook een, een, een voor u waarschijnlijk heel bekend sentiment is, is het, dat er een systeem ontworpen is om snelheidsbekeuringen te pakken. En iedereen zal snappen dat zeker als het om de uitwassen gaat dat het zinvol is. Maar de perfectie van het systeem zich moeilijk laat rijmen met de afwezige politie in de wijken eh, als het gaat om woninginbraak, om kleine dingen waar mensen echt ook last van hebben. Die relatie leggen veel mensen wel ja, degelijk. Ja, ja, ja. ja nou ja, ik heb net... Toevallig had ik net met... Uh, want zo gaat het natuurlijk. Uh, toen ik met de taxi hier naartoe gebracht werd, Met de taxi natuurlijk ook heel gesprek over het verkeer. En uh, ja, die zei ook van, Ja, ik vind natuurlijk als je staande houden wordt... Vind ik veel eerlijker als, uh, als die flitspalen. Ik zei, ja, maar dan moeten we in Nederland met z'n allen gaan besluiten... Dat we er nog vijf of zesduizend agenten bij uh, pakken... Die alleen maar uh, zich met verkeersovertredingen gaan bemoeien. Net als vroeger. Maar ja, maar wat, kijk, wat je met de techniek kan doen... Dat wordt met de techniek gedaan. En uh, de, ik zeg altijd. Maar bent, reageert u even op, die, op, de, op de perfecte van het ene systeem en het afwezigen van, van het andere? Ja, kijk, ik ben de afgelopen 15 jaar verantwoordelijk geweest voor de verkeershandhaving in Nederland. En dat heb ik geprobeerd goed te regelen. He, ik, ben, ik ben begonnen als één pitter, zeg maar, als, als landelijk verkeersofficier met, met een, een halve medewerker. Het is dus een bureau geworden met 100 man. Uh, in Soesterberg en 750 man op straat. En ik heb geprobeerd die verkeershandhaving goed neer te zetten en ja. goed te regelen. En waarom was daar een bureau voor nodig? Een eigen bureau? Nou, omdat... Uh, kijk, er was in die tijd was er, werd er wel... hier en daar werd er uh, wat extra gecontroleerd door de politie. Maar er zat geen structuur. En over, over welk wijnjaar hebben we trouwens? Uh, ik ben In 1995 ben ik uh, uh, landelijk verkeersofficier geworden. En toen kreeg ik dus de opdracht om... Uh, nou ja, goed, landelijk gewoon het verkeer wat op de kaart te zetten. En dat heb ik uh, op deze manier geprobeerd. En ik heb toen gekeken van... Nou, naar mijn smaak werd er onvoldoende gehandhaafd op verkeer. We hadden toen ook nog 1250 doden. Dat is inmiddels toch uh, onder de 700 gezakt. Maar er werd onvoldoende gehandhaafd. En als de politie wat deed, dan had vaak het OM geen tijd... of de rechters, die, hadden, die zaten te vol. Dus ik heb toen geprobeerd om die hele keten in beeld te brengen. Het moest dus belangrijk worden. Nou ja, en als er een procesverbaan op straat werd uitgeschreven... dan, al moest het tot aan de Hoge Raad... maar de hele keten werd er ook voor betaald... Dus uh, binnen de hele keten was ook ruimte. Nou, en dat, dat, is, uh, ja, dat, was, dat was niet binnen één of twee jaar klaar. Dus dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat het allemaal op poten gezet werd. En eigenlijk zijn er regionale verkeershandhavingsplannen gekomen... waar dus echt per regio 30 mensen extra met het verkeer bezig waren. Er is een kant aan Koos die wij niet allemaal kennen. <laughs> dat is niet waar. Namelijk de organist Koos Ja, ik, uh, het is een hobby. Ik speel graag uh, orgel. En ik ben een heel bescheiden amateurtje. Maar ik heb wel de afgelopen 20 jaar ook regelmatig in de kerk gespeeld, zondags. Maar, maar één keer in de vijf, zes weken, hoor. Dus niet, niet elke zondag. Uh, ja, en dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is mooi om dat te doen. Ik heb al veel voorbij horen komen in Kasteluna. Heavy metal, ja. jazz, veel klassiek. Nu gaan we orgelmuziek meemaken. Oké. Okay. En zo wordt het een hele rustige kaaseloon opeens. Ja. Uh, met Koos P. als gast, schijnend verkeersofficier van justitie. Uh, iemand die waarschijnlijk heel veel, uh, um, ja, veel reactie oproept. U zei in de taxichauffeur, uh, dat was meteen een gesprek. Maar ik denk, waar u op aan komt, het is een gesprek. Ja, ja. En ze zullen u niet altijd op het schildhuisen, neem ik aan. Nou, wat ik, wat ik vind is dat uh, mensen die uh, mij anoniem bejegenen... een hele andere toon aanslaan als de mensen die ik zo tegenkom, mensen die ik spreek. Uh, maar je ziet uh, ja, op, op Google en uh, ja, op internet überhaupt... Zie je, zie je heel veel mensen die vaak anoniem een hele grote mond nou ja, Ik kom op internet ook, ook een verhaal tegen... dat er op, op uw huis ooit een keer een aanslag gepleegd is. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat was dat? Ja, dat was, uh, dat was niet zo'n prettige ervaring. Als je s'nachts om vijf uur wakker wordt... en uh, er wordt een, uh, een vuurwerkbom uh, door de brievenbus gegooid een vuurbom ineens... als een lawinebom. Ja, uh, zo'n was. Ja, ja, ja. ja. Nou, hij was echt was een grafage. Dus echt, het marmer was uit de vloer, zeg maar. Dat, uh... Maar u was thuis, uw vrouw was ja, thuis? Nou, we sliepen allebei. Tenminste, we waren allebei en we, we, we wonen beneden. Dus uh, het was op de, de begane grond en we, we slapen ook op de begane grond. Het was allemaal zeer dichtbij. Ja, was echt. Uh, was heel angstig toen. Is de ja. dader ooit gepakt? Nee, nooit gepakt. Maar hoe lang is dit geleden gebeurd? Um, als ik me goed herinner is het ruim zes jaar geleden, ja. ja zes en een half, ja. Dacht u toen, of uw vrouw misschien, ik moest maar eens wat anders gaan doen? Nou, er waren toen al wat, uh, wat bedreigingen geweest, dus het, het kwam niet helemaal onverwachts. Uh, maar we hadden zeker niet in die vorm uh, verwacht, want vaak blijft het uh, bij bedreigingen. En toen werd het ineens wel heel erg concreet, en we hebben daar natuurlijk wel over gesproken. Maar ja, ik, ik, ben, ik was er vrij snel komen tot de conclusie dat ik daar niet voor opzij zou gaan. En uh, gelukkig had ik mijn vrouw mee. Die heeft er overigens uh, wel last van. En nog, nog. Hè? Dat is nog niet over. Nee, dus dat blijft echt wel, uh, wel hangen. En hoe uitziet dat? dat Als, als ze s'nachts iets hoort dat ze meteen angst ja, heeft? Ja, ja, ja. En ook niet graag alleen thuis is. En, uh, ja, maar dat, dat is wel een hoge prijs, toch? Die jullie ja. betaalt, of u, u, samen met uw vrouw. Ja. Maar kijk... Uh, ja, ik, ik zeg altijd... Als ik graag populair had willen worden... had ik dit vak niet moeten doen. En zeker niet dat verkeersvak. En daar gaat het mij eigenlijk niet om. Het, ik heb aan het begin van, van de uitzending verteld... dat het mij gaat om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. En dat is dan een hoge prijs. Maar als je, als je bang bent en je, en, je, en je terugtrekt op dat soort momenten... Ja, dan, dan gaat het ook niet lukken. Dus ja, het, het is wel een, een prijs die je ervoor betaalt. En het, het heeft op ons het best behoorlijk wat negatieve energie gekost. Maar... Uiteindelijk is het ook een schitterend vak wat ik aan de afgelopen jaren gedaan heb. Dus even kijken want of, of die vechtersmentaliteit ook van vroeger stand. Want ik begrijp dat u eerst de tuinbouwschool gedaan heeft als eerste opleiding. Ja. Wat trok u eraan? Nou, mijn vader had een bedrijf. Je zat in aanleg en onderhoud van tuinen en mijn oudste broer die werkte al bij mijn vader en mijn vader vond dat ik ook bij hem moest komen werken. Dus enorme handen viel me net op. Ja, ja die, ik heb vooraan gestaan toen ze werden uitgereikt. Ja, maar, maar er zit ook een hoop kracht in. Want u mij, ik heb ook bepaald geen kleine hand. Ik heb ja. mijn hand bijna dubbel. Ja, maar ik, ik had in die tijd... Uh, dus ik wilde eigenlijk zelf bakker worden. Ik wilde heel graag naar de, naar de, naar de bakkerij. Mijn overbuurman had een bakkerij. En, maar mijn vader zei, kom dan met mij. Want ik kan je toch later geen bakkerij uh, geven en zo. Nou, dus toen ben ik uh, uh, naar de tuinbeschool gegaan. Uiteindelijk ben ik toch bij die bakker terechtgekomen. Toen heb ik ook de bakkerschool gedaan. Toen militaire dienst en toen uh, naar de politie. En uiteindelijk, ja in de bij de politie had ik de wind aardig mee. Ik werd na uh, acht jaar uh, brigadier-wachtcommandant... had ik een tijd bij de recherche gezeten. En dat was in die tijd... U heeft op uw 32e ja. HAVO-examen gedaan? Ja, een ateneum. en atteneem. En ja. aterneem? Ja. Waarom toen? Ja, omdat ik... Ik, was een, ik zeg, met 30 jaar was ik brigadier. En toen dacht ik, ik heb nog 30 jaar te gaan bij de politie. Ik kan alleen een keer adjudant worden. Dat vond ik te mager. Dus toen dacht ik van nou, ik wil wat meer. Ik wil inspecteur worden of uh, ja dus wat hoog op bij de politie. Maar toen was ik eenmaal aan het studeren, dacht ik van nou, ik kan, me, ik kan misschien mijn rechtenstudie ook wel gaan doen. Dus laat ik dat VWO ook, ook maar doen. Maar allemaal naast uw werk? Ja, naast, naast mijn werk, ja. Dat moet ja. pittig zijn geweest. Ja, ik heb, ne ik heb negen jaar, uh, want ik heb ook later mijn rechtenstudie naast mijn werk gedaan. Dus negen jaar geleerd bij elkaar, s'avonds. Ik zei het straks al, uh, in de tweede uur uh, blijft u hier zitten. Dat vind ik ja. heel mooi. Dat is heel uh, mooi. Dat betekent dat ook voor u luisteraar uh, de gelegenheid daar is... om met CoSPE rechtstreeks uh, te communiceren. Um, we gaan geen voorwaarden voor afstellen. We, we, we hebben een, een, een fantastisch publiek, dus dat gaat vast wel goed, denk ik. Uh, maar wat ik ook nog wel leuk vind, behalve de dingen die ze aan u willen vragen... of aan u willen zeggen, is of er misschien nog wel ideeën zijn... voor alternatieven voor flitspalen. Dat vind ik ook wel aardig. Heeft u een idee om snelheid uh, netjes te regelen... zonder dat er flitspalen voor nodig zijn? Misschien dat het nog een leuke ding oplevert. Ja. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Mailen kan ook, kazeluna.ncv.nl. Maar vooral bellen natuurlijk, 0800-1121. Dat is uh, waarop u ons kunt bereiken. We gaan uh, even een kwartiertje, bedoel ik de NCV, even eruit. Uh, de VPRO neemt het over uh, met uh, Radio Bergrijk. En dan uh, om 1 uur Dan zijn Koos P en Ondergetekende weer terug hier bij Kazeloenen. Ja, prima.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 Dat van het Limbo. Ja. Ik, weet, ik weet eigenlijk zeker dat ze er niet uit kunnen. Nee. Als ik hem op slot heb gedragen. Toch wil je kijken. Ja, goed, dat lijkt me. en okay. En wie zitten daar? Die twee. Ja, Waar zijn op. ze? Ze zitten er, hey. er nog. Ja, ik dan. Nou... God, De... roep me even als je wat belangrijks hebt. Ja, dat op. Radio 3. Gooi Goedendag dames en heren, dit is Peer van Eersel. Peer van Eersel. Ik sta hier op het kerkhof van Bergijk en uh, u heeft het natuurlijk allemaal gelezen Nijkelberg. Het is weer het kerkhoffestival en uh, een heel erg sympathiek en eigenlijk wel een hele nieuwe activiteit op het kerkhoffestival is nu de grafruimwedstrijden. Nou, het ziet er allemaal heel erg feestelijk uit. Er zijn al linktig gespannen om een, een te ruimen perceel. Er zijn vier graven, waarvan de grafrechten zijn verlopen. En er is, er is wel leuk om te weten, er is er eentje bij, zo'n beetje vers graf. Die hadden het maar voor drie jaar gehuurd. Dus uh, dat is een hele speciale, want er blijft natuurlijk na drie jaar altijd nog wel wat herkenbaars over. Um, we gaan kijken, er gaan vier grafdelvers tegen elkaar in het strijdperk treden. Ze hebben allemaal een spade. En ze hebben al rubber aan. Ze staan op lieslaarzen. En de burgemeester staat klaar met het stadpistool. En de burgemeester. Dat was een beste knal. En daar gaan ze hoor, daar gaan ze. Het is een geweldig gezicht, dames en heren. Oeh, daar gaan ze. Ze, ze, ze werpen de stenen omver. Ze tillen de dekplaat op. Ja, dat zijn mannetjesputters hoor. Dat zijn mannetjesputters. Onze Brabantse grafruimers. En daar gaan ze. Och, och, och. Dan gaan de spades in grond. En dat is heel erg mooi. En nu gaat het erom, en dat is heel erg leuk om te weten voor de luisteraars. Het gaat erom dat de, de, de knekels van de andere materialen gescheiden beginnen te worden. In een verband met het natuurlijk schoon opleveren van het perceel. Ik zie ze nu uh, met spades. Ja, hij gaat, ze gaan nu met de handen. Dat is natuurlijk om de botten beter te voelen, waar ze zich precies bevinden. De grafruimers hebben natuurlijk een ongelofelijke kennis van de menselijke anatomie. Dus die weten meteen als ze zo'n bot in hun handen hebben, welk bot het is. En waar dan de rest van het lichaam zich moet bevinden. Het gaat heel erg snel. Er staan plastic bakken voor knekels. Er staan een heel klein bakje. En dat is ook leuk om te weten voor de nog te vinden sieraden. Of overblijfselen van uh, vullingen van kiezen. Ja, en op kop ligt Louis van Borten. Ik ga even, ik, ik ga even uh, naar Louis toe met de microfoon. Louis, ik wil je natuurlijk niet uh, de kans opnemen om deze wedstrijd te winnen. Nee. Maar, maar Louis, jij ligt voor nu. Ja, ik, uh, ik, ik ben lekker bezig. Dat, uh... Kijk. Uh, misschien, uh, dit is ook wel uh, de verse grond. Dus dat ik dat... Oh, kijk, ik sta nu op de kist. Dit is de kist. Ach, die is nog Do te herkennen als kist. Maar hij gaat er doorheen als karton. Ja, dit is uh, goed verrot dit materiaal. Ach, en hij... Ik hij kan staat... hem open scheuren, denk ik. Ja, hij staat nu oh, met, de, in de, met de Lieslaassen in de resten. Resten. Ja. Kan ik even opzij, dan kan ik het eruit gooien. Ja, ik ach, kan ach, ja, ja, dat zijn duidelijk te herkennen onderdelen van wat eens een menselijk lichaam is gehoor. Ja, maar het laat makkelijk los van het elkaar laat, nu, hè? Het is net als gare kip. Uh, onze Louis die trekt alle onderdelen los van elkaar. En. Ja. en legt alle. De menselijke resten inderdaad toe bekende plastic bakken. Maar die gaan allemaal Uf. natuurlijk naar de. Diervoederindustrie. Zoals het hier gewoon is in Brabant. Zegt Louis. Hij heeft iets gevonden. Ik heb twee ringen. Twee ringen die leg ik in de duurzame materialen. Oh, sorry, ik moet even weer door. Ik wil, ik hij gaat door. zet hem op. Ja, Dankjewel. Hè. Nou, dames en heren, het is werkelijk heel erg spannend om te zien. hoe In deze lommerrijke omgeving. Deze stoere Brabanders zo, zo geweldig hard bezig zijn. Om de eerste te worden in de gafruim wedstrijden. Landen, landen, landen. Meneer Beeks. goedemiddag, Lilian. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, ik, ik ben blij dat je langsgekomen bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Want ik heb een uh, nieuw initiatief uh, genomen. Dat is namelijk uh, Aldus... Na de happy hour en de Pelpindas ja? uh, wilde ik uh, nu beginnen met de uh, avond- en uh, par partnerruil. En uh, dan kunnen mensen dus hier komen met een uh, partner en dan uh, tijdens happy hour uh, ruilen. Van de partner. Dat er dan wordt geruild? Ja. En wat gebeurt er dan met de partners? Als er is geruild? Nou, dan, dan kun je dus met een... Uh, iemand anders, een partner... Ja? Kun je... Een uh, biertje drinken. Een biertje drinken en... Uh, betasten. En Gebeurt dat dan gewoon aan de bar? Ja, dan, dan doven wij <laughs> de lichten, nou, dat zeg maar. oh, spannend, ja, Schemer is in in Beeks café. Echt waar? En dan kunnen we dan kunnen de mensen elkanders partneren zeg maar, betasten. Dus bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat je dan uh, iemands anderse partner in de borst... Uh, Mag knijpen. ...strelen en knijpen erin. En de mensen zonder partner, die komen er gewoon niet meer in? Die, oh nee, op die avond uh, is het dan alleen voor mensen met partners... ...die ze dan willen ruilen. Maar uh, ja. ik, uh, ik zou zelf graag een, dus een, iemand hebben die mijn... Want mijn vrouw is naar elders vertrokken. Dus die kan ik niet meer ruilen. Kunt u niet meer ruilen? Die kan ik niet meer ruilen. Dus dan wil ik graag een nieuwe partner om te ruilen. Of misschien dat jij... Misschien mijn partner zou willen zijn op de eerste partnerruilavond. Lilian, kan ik jou ruilen? Nee, het spijt me. Oh. Ik raak gewoon niet opgewonden van u. Nee, maar daarom zou ik je ook ruilen. En dus... wie zou je mij dan willen ruilen? Olivia Vlemmings. Mij ruilen tegen Olivia Vlemmings? Ja, want dat, dat vind ik een, een, een, lekker. Dan krijg ik altijd... Uh... Oh, ik krijg Olivia Vlemmings met die dikke tieten. Oei. Oh. Lilian, Kan ik die niet ruilen? Voor Olivia Flemmings. Dat ik maar een biertje drinken, denk ik. Voor een halve prijs. Dan doe ik gewoon dat nu happy hour is. Ik kan de pindas niet vinden. De tarieven van zwembad uh, Aquamundo bij de camper Vennet in Westerhoven... vanaf heden geldt voor alle inwoners van de gemeente Bergijk een toeslag. Je moet uh, twee keer zoveel gaan betalen dan andere bezoekers... om het zwembad Aquamundo te mogen betreden. Dat heeft alles te maken met het uh, groot aantal misdragingen. Met name door uh, seniorenpubliek in... Uh, in Aquamundo en een uh, ronduit uh, slechte omgang met de hygiënische faciliteiten. Uh, dus Aquamundo is vanaf heden voor bergreikenaars twee keer zo duur geworden. Dus niet meer 12,5 uh, euro, maar 25 euro. Daar is hij weer. De seksuele overdraagbare aandoening van de dag. Hoe overdraagbaar is uw seksuele aandoening? De SOA die vandaag in het zonnetje wordt gezet is Gonorou. Dit is een SOA die ook te verkrijgen is voor de vrouw. Bij haar zijn er bijna geen klachten te noemen. Wellicht wat gele groene afscheiding en heel veel tot zeer veel pijn... De man merkt de besmetting enkele dagen tot twee weken na het seksuele contact. De man moet vaker kleine beetjes plassen. Echter, er kan ook een infectie in de keel ontstaan. Waarom, weten we niet. Goedendag dames en heren, dit is Peer van Eersel. En hier, naast mij is uh, iemand uh, komen zitten... Uh, en uh, Nou, voordat ik uw naam noem, uh, wil ik graag even vernemen, want het is heel erg mooi werk wat u doet. U bent namelijk onbezoldigd. Voorzitter van de Vereniging van Mensen die door een buisje praten. Uh, ja, er zijn uh, in Nederland en ook in Bergijk natuurlijk uh, meer mensen die na een medische ingreep. Ja, uh, nou ja, meestal is het uh, kanker in het strottenhoofd. En dan krijg je een buisje. En dan gaat het ademhalen en het praten gaat door? Alles gaat door, één buisje. En u wilt nu in contact komen met? Andere mensen die door een buisje praten. Om dan misschien iets op te kunnen richten zoals? Een vereniging van mensen die door een buisje praten. Nou, hartelijk dank voor uw komst hierheen. Dat is de heer Jan van der Bult. En uh, Jan van de Bult is, uh, u kunt beste even naar Radio Bergheik bellen. Uh, omdat dat we natuurlijk verwachten dat als we hier het telefoonnummer gaan noemen, dat de mensen allemaal flauwe grappen gaan maken. Door rare stemmetjes na te gaan doen. Daar dus zitten we is... niet bepaald op te wachten. Nee, dat is... <laughs> is trouwens wel, een gek... Het is wel een gek hoor. <laughs> Zegt u nog eens wat? Dus er zit u niet bepaald op de wacht. Het is echt geen gehoord, dames en heren. Het is zo'n mechanisch robotgeluid. Het is echt eigenlijk wel. Het mag niet, maar ik moet wel... je ja, was... dat... moet daarom lachen, begrijp ik. En hoe, hoe heet ah. hoe Je zal het zelf hebben. Doet u dat nog eens, dan? Oh. <laughs> en ho hoe heet u dat? Lach maar, laat hoe heet maar u je weer? het zelf hebt. <laughs> dat je het zelf hebt. <laughs> en, en waar is dat nou doorgekomen? Door, wat leidt u aan? Door de buisje. <laughs> Ah, nou ja, ik zal het telefoon ook ook noemen, want je kan er volgens mij de leukste grappen mee uithalen. Het is Jan van de dus het is 0547 233 4789. Ah jongen, bellen hoor, je krijgt wat te horen. Nou, dankjewel Jan, voor je komst hierheen. Dank.